Techsite Tweakers betwijfelt dat de Chinese telefoonmaker zou al langer samenwerken met de boekingsite. Het weer: de bewolking neemt toe en vannacht trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het Blijft wel zacht met 14 graden. Morgenochtend trekt de neerslag via het noorden weg en klaart het geleidelijk op. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Zondag verandert er weinig. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is erwin de Hart van de ANWB.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 You wanna Oh, Ik heb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 Dat is a gente então fazer assim ó assim ó bara bara bara TV Thank <laughs>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 Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen Ik stek mijn armen naar je uit, maar ik voel me zo alleen Alleen je adem laat me leven, een beetje hoop heb je gegeven Een moment zonder jou, een moment zonder jou